Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Agenten in Den Haag zijn vanmiddag belaagd door een grote groep mensen. De politie was naar de Schilderswijk gekomen... omdat daar een kind was geslagen door zijn vader. Omstanders gooiden tomaten en eieren naar de agenten. Toen de politie versterking stuurde... kwam er een man met een vleesbijl op hen af. En daarop trokken de agenten hun pistool. De man werd gearresteerd, net als twee anderen die de politie hebben gehinderd... onder wie een jongen van 14. President Poetin heeft vanmiddag gebeld met zijn Oekraïense collega Poroshenko. Ze spraken allebei hun tevredenheid uit over het naleven van de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne die gistermiddag inging. Poetin drong erop aan dat beide partijen het bestand blijven respecteren. Al-Shabaab heeft een nieuwe leider. Daarmee bevestigt de Somalische terreurorganisatie dat de vorige leider, Ahmed Abdi Godani is gedood. Afgelopen maandag werden in het zuiden van Somalië twee auto's onder vuur genomen bij een Amerikaanse luchtaanval. In een van die auto's zat Godani. Zijn opvolger zegt dat Al-Shabaab wraak zal nemen. De burgemeester van Nune doet aangifte tegen een gemeenteraadslid vanwege het lekken van een geheim onderzoeksrapport naar de pers. Het is het raadslid Hans Pijs van een lokale partij. Het geheime rapport ging over fraude met grondaankopen. De andere partijen in de raad hebben het lekken door Pijs scherp veroordeeld. Op de US Open heeft Kei Nishikori verrassende finale bereikt. De Japanse tennisser, als tiende geplaatst, versloeg de als eerste geplaatste Novak Djokovic in vier sets. Nishikori is de eerste Aziat die de mannenfinale van een Grand Slam-toernooi behaalt. Hij moet het in de finale opnemen tegen Roger Federer of Marin Silic. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en er kan mist ontstaan. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs met plaatselijk een bui. Later breekt vanuit het noorden en westen steeds vaker de zon door. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. This is DJ. This is DJ Charles House. We'll mm -hmm.